Je toen even lekker uitslapen, om het zo maar eens te zeggen. Met de koptelefoon op, hoop ik dan.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 Daar heb ik mij wat meer van de popkant laten zien. Ja, maar normaal ja. natuurlijk zit ik inderdaad in de, in de jazzhoek. Zeker. Ja. Oh jee, dan gaat mijn eigen mobiel af. We hebben, ik zei net tegen jou, je kunt hem al aan laten staan. Maar uh, nou goed, uh, ik hoop dat, eventjes, uh, dat het even uitblijft, dat signaal van de mobiel. Uh, alle enthousiaste mensen waarschijnlijk die bellen. Naar aanleiding van wat ze net gehoord <laughs> hebben. Want Danny Boy, uh, een classic natuurlijk. En ook nog met een stukje swing erin is dat een eigen...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 ja nou, die diatonische zeker ja, ja ja zeker die die, die uh, instrumenten die hebben ook een bepaald toonsoort geloof ik hè? Je ja kunt... dat, klopt, dat ja. klopt dus met andere woorden als jij de goede toonsoort weet dan kun je in feite ja. niet heel veel fouten maken en op een grammatische harmonica nou dat moet je van me aannemen dat kan echt verschrikkelijk te mis ja ja het lijkt me ik heb er ook wel eens op geblazen althans geprobeerd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 Geweldig.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 Um, uh, dus, is dat dus, meer bluesy? Of? Nou, weet ik niet. Het is, of, um, meer, soul, het is, het is meer soul. Het is ja? wat, wat scherper. De, de klank van Toets is rond en warm. En van uh, Stevie is die wat, uh, wat, wat, wat, wat scherper. En ja. Dat, ja, dat, zijn, dat heeft alles te maken met het, uh, het aanblazen van het, van het instrument. Nou goed, die uh, verhandeling zal ik hier vandaag uh, besparen. Maar ja. er zijn gewoon twee compleet verschillende benaderingen. En... Uh,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 Goed, laten we het niet te, te, te marketingtechnisch benaderen, allemaal. Ja. Ik ben een alleseter. Ik, vind, ja. ik hou van muziek. Ja. Of dat nou gaat om klassiek of om pop of jazz, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Nou, heb jij dus een manager die kennelijk ook oor aan de hoofd heeft? Ja. Want terecht heeft ze jou opgepikt. We gaan het er straks over hebben. Ja, we we gaan, gaan eerst nog even iets over vertellen. Ja, we gaan, we gaan eerst nog even iets draaien wat jij voor ons hebt meegebracht. Je hebt veel meegebracht.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 Uh, onder leiding van, uh, van, van Tony Nolte uh, ja. toen inmiddels uh, overleden. Peter Iepma? Oh. Uh, uh, nee, Peter Iepma niet. Daar zat uh, Kees Kranenburg bij. Oh ja, junior. Ja, maar in elk geval...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 Uh, maar één daarvan uh, was uh, Mel Tormé. En er is een, uh, uh, uh, uh, uh, de meeste cd's die ik van Mel Tormé heb... zijn allemaal live-opnames. Ja. En hier is er eentje... en dat swingt zo verschrikkelijk als een, als een tijger. Het is ja. in feite een religieuze. Ah, je mag liedje. ook zeggen als een godgietuur. <laughs> nee, maar dat swingt zo enorm. En dat, ja. dat, is, dat is een... een uh, uh, ja ik, de, als, je, als je daarbij bent... dan kun je niet rustig op je stoel blijven zitten. Dan, dan moet je gewoon echt... Helemaal uit je uit je plaat gaan. Nou, hij komt al door. Pace okay. your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining. Get happy. The Lord is waiting to take you. Sing hallelujah, get happy. We head for the promised line. Heading cross the river, wash your sins to the tide. And it's all so peaceful. On the other side, forget your trouble. Get happy, change your cares away. Say, Hallelujah, come on, get happy, get ready. Oh, do doo doo, doo But do doo do doo doo doo, do doo do doo do doo do doo do doo do doo do doo do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do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 Shining, come on, get happy The Lord is waiting to take your hand Sing hallelujah, get happy Heading for the promised land Heading cross the river Wash your sins on the tide It's all so peaceful On the other side Forget your trouble, get happy Change your camp away Sing hallelujah, get happy Get ready, get ready Get ready for the Judgment Day. What a day, that day, okay Ja, dat is een heel terecht applaus moet ik zeggen. En, uh, ja, het swingt inderdaad het is een hit. Het was echt geweldig. Uh, uh, happy. Nou, we hebben nou een wereldhit met Happy. Dat is een heel andere. Perl Williams heet die man. Gewoon. Ja, dat klopt. Dus het zit nog gewoon in de titels. Ja, dat ja. Zou dat het zijn? <laughs> geweldig, geweldig. Uh, ik wou jou ook nog even wat laten horen. Al uh, voor, voor we het over, over Masha gaan hebben. Want uh, Masha maar jou, jouw manager. Ja. Uh, wat heeft hij met jou voor? <laughs> dat, dat moeten we nog bespreken met z'n tweeën. Nee, ja, het, ja, ja. het, het heeft er vooral mee te maken ja. um, uh, uh, uh, dat we elkaar op een, een uh, ja, toch hele leuke manier uh, op, op elkaars pad terecht zijn gekomen. Ja, en um, uh, ja, goed. Ik ben streekjes wel heel benieuwd wat je me wil laten horen. Zometeen. Uh. Ja. <laughs> Oké, okay, nou, ik hou, nog eventjes, ik hou het nog eventjes geheim. Cliff Richard, daar hebben wij het in ons vorige gesprek even over gehad. Dan zul je zeggen, Cliff Richard en jazz? Nou, reken maar van jazz. Luister. Dan moet ik hem even opstarten, hoor. Want, nou, luisteraars, dus ik moet niet alleen maar presenteren hier vanmorgen... en praten met mijn gast, maar ook nog de techniek doen. Maar het is me geluk om Cliff aan de praat te krijgen. Daar komt ie. <tied>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 I got you under my skin Cause I got you baby under my skin Cliff Richards met een big band I got you under my skin Wat vond je ervan, Martijn? ik ik ik ja ik ik, ik ja oh, je mag het, het eerlijk het, zeggen het is, nou het is het is niet heel, het is het is um, je, je kan aan alles horen dat ja. dit een een projectje is ja. waar uh, uh, uh, geen jazzmuzici aan meewerken dat dat is dat is uh, hoe moet je dat zeggen uh, ik, ik, de, de, het is te netjes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 ja en met mij begon dat natuurlijk in de jaren zestig en zo kwam het gesprek op klieven en dingen nou ik draai toch even dat stuk ja in. dat is toch hartstikke leuk nee maar dat dat dat moet ook vooral kunnen kijk weet ja. je en um,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 Heel simpel van het concertgebouw naar Royal Albert Hall in Londen. Oh. En dan van Royal Albert Hall naar Carnegie Hall in New York. Dat is mijn ambitie. Dus dat, dat is uh, ambitieus. Um, um, nou, maar dan goed. ben ik nou dubbel trots. Want ja. dan heb ik nou misschien wel een hele beroemde artiest hier in mijn nou, studio zitten. Laten we maar eens kijken hoe dat gaat lopen. Ik, ja. uh, ik wil het enthousiasme nog een beetje temperen. Ja. Maar om een. Marsja en ik kwamen um, uh, met elkaar in, in aanraking toen zij op zoek was naar een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 En, uh, of haar portemonnee, haar, uit haar koker, zo, dat, dat bedoel ik. En toen, ja, daar was wat mij betreft... en ik denk omgekeerd dus ook eigenlijk ogenblikkelijk een, uh, een soort megaklik. Je hebt, ja. je hebt mensen, dat zit in één keer goed. Ja. En uh, toen heb ik op een gegeven moment aan haar gevraagd... of zij niet gewoon mijn management wilde genoemd. Maar dat ging op dat moment uh, eigenlijk lastig. Ze had uh, op dat moment, uh, zo zei ze zelf, geen, geen ruimte voor uh, meerdere mensen...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 Uh, wat heb jij voor ons uh, verder meegebracht? Ja, ik heb, um, uh, ik heb ben een, een, een, een Sinatra. Uh, ja, Sinatra heeft geen fans schijnt, die heeft alleen liefhebbers. Ja, dat heb ik <lacht> laten vertellen door iemand die daar verstand van heeft. Ja. Ik heb hem um, uh, 123 cd staan van uh, Sinatra. En ik geloof dat je daarmee uh, liefhebber genoemd mag worden. <lacht> ja. Um, uh, ja, eigenlijk. Uh, ik weet niet hoeveel tijd ik heb om uh, over uh, Sinatra te spreken. Laten we, laten, we, laten we gewoon eerst het nummer draaien en dan.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 But nobody loves me Mr. Peaceful Mr. Happy That's what I wanna be And now all of the odds are In my favor Something's bound to begin It's got to happen Maybe this time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 stijl ontwikkeld, zeg maar. Ja, nee, precies. En de, de, wat jij net al eerder... in de uitzending uh, uh, aangaf... dat jij voor jezelf geen tweede toets wil worden... maar eigenlijk uh, Martijn Luttner, want hij luistert naar luisteraars. voor de mensen die nog later hem ingeschakeld... <laughs> kan ik me niet voorstellen. Martijn Luttner hier te gast... in de studio van uh, ZFM Zandvoort. Hij speelt mondharmonica... en uh, ja, ik vind hem de gedoodverde toets... maar hij vindt dat zelf niet. Hij wil gewoon Martijn Luttner zijn... maar hij wil wel uh, hetzelfde bereik als toets. Want hij wil in de meest grote concertzalen... In